Ja, in de jaren van het was toen in Londen en toen was er ondertussen enorme overstroming in Maastricht. Het was een beetje in november of zo. Het was in het najaar. Ja. En uh, je denkt dat nu midden in de zomer zulke regens. Het is ook, uh, een regen van twee maanden is dan gewoon in, uh, in vijf uur gevallen. Precies. Dat is echt krankzinnig. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van negen uur. En negen uur zijn we terug. Meestal negen uur of niet. Maar noordelijker bij Roermond en Venlo nog niet. De situatie met hoogwater in Venlo is stabiel, maar nog wel spannend, zei de burgemeester eerder. Gisteren werd daar het ziekenhuis ontruimd. De veiligheidsregio denkt dat de hoogste waterstand bij Venlo inmiddels is bereikt. De hoogwaterpiek daar duurt waarschijnlijk tot morgenavond. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstromingen in Limburg... is inmiddels 780.000 euro opgehaald, meldt persbureau ANP. Meer dan 20.000 individuele donateurs hebben geld gegeven... Nationaal Rampenfonds stelde 777 gisteren open voor mensen die geld willen geven voor de slachtoffers. In de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen is het dodental opgelopen tot minstens 133. In Rijnland-Palts zijn zeker 90 mensen omgekomen. In Noordrijn-Westfalen tenminste 43. De 90 doden in Rijnland-Palts vielen in de zwaar getroffen regio Aarweiler. Ook zijn daar meer dan 600 gewonden en honderden mensen worden nog vermist. De overheid hield er vorig jaar aan het begin van de coronapandemie... rekening mee dat besmette gevangenen moesten worden vrijgelaten. Ook onrust en sterfgevallen in de gevangenissen... kwamen voor in de coronanoodscenario's. Dat blijkt uit documenten van de dienst Justitiële Inrichtingen... inrichtingen die de NOS heeft opgevraagd. Die dienst kocht 1500 extra enkelbanden... om toezicht te kunnen blijven houden op gedetineerden... die naar huis zouden moeten. Dat kostte zo'n anderhalf miljoen euro... Uiteindelijk zijn alleen 175 gevangenen die al bijna vrij waren niet naar hun cel teruggekeerd. Het weer. Eerst nog wat wolkenvelden in het zuidoosten. Geleidelijk breekt vanuit het noorden de zon door. De rest van de dag is het dan overal zonnig. Wordt het zo'n 25 graden. Morgen eerst wat nevel en mist, maar ook daarna weer overal zon. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Knoopert Raashoorp en Knoopert Velsen een file met een kwartier vertraging. En de ring van Amsterdam, de A10 Noord, is in beide richtingen dicht. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot middernacht. Het verkeer kan omrijden via de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Yes, tweede gedeelte van dit radioprogramma. Het uur, een pijn op hier. Ja, en uh, straks onder andere is er ook de geschiedenis. Wat gebeurde er uh, door de jaren heen op 17 juli. Weer even een toepassend plaatje natuurlijk. What happened to me? My head in the clouds. Like a fist full of sand. Mooi. Het slips through our face. Ja, dat is nog maar een keer. Earth meets water. Ja, zeker. Er zijn er plaatjes. Dan plaatjes. Ik druk het over rugby. En uh, goed, dat was een plaatje maar je voor jaren geleden. Het is het tweede gedeelte in het radioprogramma. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er over de jaren heen? Sorry, ja sorry. Uh, Peter. Uh, maar goed, we kijken even naar 17 juli 1945. Schilder Hans Vermeger wordt gearresteerd. Hij heeft uh, schilderijen verkocht van in, in de naam van Vermeer. En Vermeer is ook een hele bekende schilder uit de, uh, de 15e of de 16e eeuw. En uh, deze Hans uh, Vermeeger was heel goed in het schilderen van schilderijen, maakte ook schilders. Schilderijen, Allemaal in die oude stijl. Werd niet zo gewaardeerd. Hij werd altijd weggezet als jezus. Wat een oude meuk. Helemaal niet hip. En, en goed, hij had niks met moderne schilderij, schilderijen. Schilderkunst. Zoals ik. Gaan die oude meesters ga ik namaken. Om even goed me gelijk te houden. Dat ik een hele goede schilder ben. Toen heeft hij uiteindelijk heeft hij iets van Vermeer nagemaakt. En, en daar heeft hij heel veel werk van gemaakt. Hoor. Oud doeken gekocht. Hij heeft oude verf zelf gemengd. Hij heeft bakkeliet toegevoegd. Hij heeft het schilderij gekrakkeleed, Een beetje oud gemaakt. En uiteindelijk heeft hij via via heeft hij dan iemand aangeboden. En hij had vooral zijn uh, oog uh, laten vallen op één man. En daar had hij gewoon echt een peste hekel aan. En die wilde gewoon hem nooit goedkeuren. Dat was Abraham Breidius, geloof ik. En uh, die heeft eigenlijk zijn schilderij goedgekeurd als echte vermeer. En toen had hij zoiets. Ja, misschien moet ik nu vertellen dat het een neppert is. En dat hij gewoon door de mand valt. Toen heeft hij het verkocht aan Boman Boma van Beuningen aan het uh, museum. Daar heeft hij heel veel geld aan verdiend. En toen is hij eigenlijk meer Vermeers gaan verkopen. Dat was allemaal in uh, eind jaren 40. Dus nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat werkt ook wel een beetje mee. En uiteindelijk kwam via een... Uh, ja, in een zoutmijn kwam er een oude Vermeer tevoorschijn. Dat was van Göring. En toen uiteindelijk... Toen kwamen ze erachter dat het een nippert was. Ze kenden deze van Vermeer helemaal niet. En Toen kwamen ze bij Vermeer uit en Vermeer moest dat uiteindelijk toegeven. Toen zat hij al een dag in de cel dat hij vervalst had. En toen uiteindelijk kreeg hij twee jaar. Maar goed, uiteindelijk ging hij al vijf jaar naar Twee jaar. Ja, nou, hij kon kiezen of hij was een soort uh, co collaborator. Een beetje met, uh, ja? met de vijanden, want hij namelijk kunst had verkocht aan de, aan de Duitsers. Of hij was een uh, vervalser. Toen heeft hij toch voor vervalser gekozen. En uiteindelijk heeft hij twee jaar Hij moest wel bewijzen dat hij ook een vervalser was. Hè. Hij werd Een dag of een weekend werd hij opgesloten in zijn appartement. En Moet hij moest iets, hij iets schilderen. schilderen. Hij heeft oh. iets nageschilderen en toen heeft hij bewezen. En toen dacht ik, nou, klopt, hij is het echt. Dus dat is wel uh, heel bijzonder. En dan, dan, dan grap, op een grappig gegeven moment werden er ook dingen gefeild van hem. Het proces tegen de kunstschilder Han van Meegeren. de tevoren werden met een verhuiswagen de beruchte schilderijen aangevoerd... Die van Meegeren op zo'n geraffineerde wijze in de trant van beroemde oude mensen... Dit is dan de rechtszaak die tegen hem werd gevoerd. Toen leefde hij niet nog. En dan zie je die schilderijen werden gewoon over straat gesleept. Vroeger werd, dat, werd er gewoon helemaal niet over nagedacht dat het beschadigd kon worden. En als je nu een van Megeren hebt, is hij heel veel geld waard. Ja? Oké. Okay. Heel veel We kennen hem allemaal van het hertje. Hertje en zijn jong. Dat heeft iedereen allemaal thuis staan. Dat is een van Heeft iedereen thuis staan? Ja, zo'n niet... zo schilderijtje, van, die kent wel het hertje. Het is een heel knullig schilderijtje. Ik ga even kijken of we het kunnen vinden. Ja. Ik, ik, ik heb precies beeld bij van wat ze bedoelen. Goed, dat gebeurde Wie is dus dat op. Het Hertje van Meegeren. Megeren. Nou, laat me eens even zien. Ja. Dat, dat, dat hadden mijn ouders en mijn uh, oma ook in de slaapkamer hangen. Dat is een uh, Vermegeren. Oh. Dus, en, dus, uh, oh wat dat was schattig. Dat is schattig, hè? Dat is zijn stijl. En hij kon heel veel schilderijen namaken. Hij maakte er ook een gigantische studie van. Niet zomaar even, ik ga wat proberen. Er heeft zelfs een hele BBC-documentaire over gemaakt. Over het Hertje van de hand van Meegeren. Ja, nou, dat heb je toch? Goed. Wat leuk! Ja, kijk er nou, even die naar. Die moeten we even delen ons, Wat uh, gebeurde er nog meer uh, door de jaren heen op 17 juli? Ja, van alles hè, natuurlijk. Uh, er is een aardbeving geweest in Java in 2006. Nou, er waren ruim uh, 6.000, doden. En dat kwam echt door zo'n Australische plaat. En, en, uh, en dat had allemaal effect, waardoor er gewoon een uh, aardbeving kwam. En uh, ja, dat was toestanden natuurlijk. Hè. Ja, precies. Wat gebeurde er nog meer op 2004? Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal... in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax... meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort... in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Het zou gaan om het toestel van de maatschappij Malaysia Airlines... dat tegen het middaguur is vertrokken uit Amsterdam. En uiteindelijk, rond drie uur is het dus naar beneden gehaald... omdat het een vergissing was. En nou goed, er zijn uiteindelijk er zijn er natuurlijk heel veel onderzoeken naar gedaan. En pas later is er nog een rechtszaak geweest natuurlijk. Uh, uiteindelijk uh, uh, verdween je op ja, al kwart over drie van de radar... 209, 298 mensen dood. En daarvan waren dus uh, 196 Nederlanders... en ook nog vier Belgen zaten erbij... Uiteindelijk is het ook wel vrij heftig dat het verdeeld is over 35 vierkante kilometer, de brokstukken. En de beveiliging van het gebied was zeer slecht, ook zeer moeilijk. Maar door er heel veel bewijsmateriaal uh, geplunderd is, gemanipuleerd. Banken proberen nog wel bankpassen te blokkeren. Maar uiteindelijk zijn er toch grote bedragen zijn er, zeg maar, uh, van bankrekeningen afgeschreven. Op een of... Ik ken dat hele verhaal niet, maar dat lees ik hier. En uiteindelijk zijn er ook mobiele telefoons gestolen. En nou goed, het hangt allemaal samen met de separatisten, Rusland. Oekraïne en ze hebben het ook nu vier, vier, of vijf. Dus dan ben jij een familielid kwijt en ondertussen is de bankrekening ook nog geplunderd. Daar lijkt het wel op. Maar Jeemig. Dat, dat zouden we nog eens een keer naar moeten kijken of deze informatie nog steeds wel, wel uh, de waar is zeg maar. Ja, Goed, wat ja. gebeurt er dan meer door de jaren heen? Ja, nou, is wat ik wel grappig vind in, in Muiden wordt voetbalclub Telstar opgericht na een fusie tussen VSV en de Stormvogels. Maar het grappig is, want hadden we hadden ze vorige week hadden we het erover... dat die Telstar dat dat de, de allereerste satelliet was die in de ruimte werd geschoten. En uh, die uh, voetbalclub Telstar is daarna vernoemd. Oké. Okay. Dus dat vond ik dan wel heel... Uh, het is een, wee een week nadat hij dus uh, de lucht in ging... is dan die voetbalclub Telstar opgericht. Telstar, ja, buiten Luk, de grenzen. Hè? Die gaat echt buiten de wereld gewoon voetballen. Gewoon in 1968, jawel, wordt die uitgebracht. I'm de film van de Beatles, The Yellow Submarine, gaat in première. In Londen is dat. Het is George Dunning, die heeft de film geproduceerd. Hij is de animator, Hij maakt een tekenfilm. De Beatles hadden er eigenlijk niet zoveel zin in. die van, nou, leuk, een tekenfilm, animatie, leuke een Disney-film of zoiets. Toen zagen ze de film. Uh, zeg maar voordat die uitgebracht werd. Toen dachten ze, hey, het is best een leuke film. Toen het einde van die film werden ze er toch ingemonteerd. En het gaat daar eigenlijk over Pepperland. En in Pepperland is een vrolijk land. En uiteindelijk worden ze dan weer Minions, geloof ik. Minions. daar goed je het aan Oh, die waren er toen nou. al? Ja, blijkbaar. Ja, ja. Uh, de blauwe versie. En werden ze zeg maar uh, aangevallen. En de kleur ging eruit. En uiteindelijk worden dan Ringo Star wordt inge, inge, ingevlogen. Die moet uh, helpen. En dan wordt dan onderzeeën wordt erbij uh, gebruikt. En uiteindelijk dan, uh, worden ze gered, zeg maar. Ja, ja, het is inderdaad ook zo'n leuk uh, onderzeeertje, Zo'n uh, gele, ja, zo gele... Het grappige is, in en die Yellow Submarine... Die is ook volgens nagemaakt ook, volgens mij. Als kinderspeugoet. Ja, vast wel. Ja. Uh, uh, als je dat goed luistert, dan hoor je een Nederlandse tekst. Hou ze tegen. Ik heb het. Hou ze tegen, hou ze tegen. Ik heb het, ik heb het. Het is officieel oh? be uh, bevestigd dat dat ik echt Nederlands is. Is dat doordat hij teruggedraaid is weer? Ik heb geen idee. <laughs> dat heb je toch <laughs> Want als je het als je teefs terug dat je dan andere tekst hebt. Oh ja, opnieuw. Oh, ja, ja, normaal is het Engels, maar ze hebben het achter de sporen gedraaid. Ja, ze. Ja. Dus hebben we nog meer ja, geschiedenis? Op, ja, dat is uh, op de Académie des Sciences in Paris. Ja? Uh, Gram Zijn eerste dynamo voor. En deze dynamo was het vertrekpunt van de moderne elektrische industrie. Dat oh ja. Het, dat is wel heel bijzonder. En het is, uh, het is nu 2021, is dat 150 jaar geleden. Ja, ja, ja. Precies, wordt dat niet gevierd? Ik vind dat wel een uh, viering waard. Want is dit zeker is het begin van alle ellende eigenlijk oh. in de wereld. Oké. Okay. Al die machines. Ik, ik wilde er gewoon iets moois van maken. Het is het begin van... Uh... De dus vooruitgang. Ja, voor ellende, je hebt gelijk. Wil maar. Ook, ja, ja. ja. Al, al, al. Dat het wel even keer vaststaat. Ik wil die wagen zien rijden. Daar heb ik toch recht op? Ja. Ik mag er ook wel eens uit. Nou goed, uh, daar dat is allemaal, zijn duidelijke plannen voor. Dat komt allemaal goed. Pak de fiets en kom deze kant op. Nou, zover de geschiedenis. Er is nog veel meer, maar misschien straks nog even een stukje ervan. Wacht, ik heb een aantal dingen die toch wel leuk zijn om nog even te benoemen. Dit is even een lekker gitaarplaatje. Bo heet dit. Revolution Party. Daar zit er echt op te wachten. We zullen al een revolutie ontketenen. Hou je gedijst. radios and magazines Like a snake on the leash Trap between these walls and video screens De record, have a party. of party, ja. Wat, wat, wat, wat wordt het nou? Wordt het een revolution of wordt het een party? Ja, sommige mensen denken altijd van ik ben zij zijn soldaat in deze periode. Ik laat horen wat ik vind. Ja, is boeiend allemaal. Ga, ga er vooral mee door. Maar wat, val mij er niet meer lastig. Zeg ik al. Heb je een van het platform waar je andere mensen kan aanspreken? Mij niet, in ieder geval. Goed. Uh, slap gaan horen hier bij Toepak Leef. Bo en het heet uh, Revolution. We kijken even vandaag naar de verjaardagen. Ja, Zeker het is je verjaardag. Gisteren verjaardag van uh, de vrouw hier aan tafel. Ja. Uh, ja. Nou, die heeft het uh, tot laat uh, heeft het gevierd. Kwart voor twaalf. Bejaarden moeten niet zo laat in bed. Hè. Dat weet ja. je zelf ook wel. Nou ja. Dat moet je helemaal niet doen. Dank je wel. Ja. Dat heb ik ook weer. Ik mocht niet zo laat in bed. Nou goed. Het gaat natuurlijk niet, niet om de kwaliteit. Of niet om de kwantiteit van slaap. Maar om de kwaliteit. Nou. Hoe diep kom je erin? Ja. Goed, nou, we hebben het vandaag over wie is een jarig. Uh, ze, is, ze wordt vandaag uh, 74, moet even goed rekenen, Camilla Parker Bowles. En zij is de hertogin van uh, Cornwall. Ze is natuurlijk met, met Charles getrouwd, Dat heeft wel even geduurd. Ze is Charles uh, al uh, tegen het lijf gelopen in 1972. Maar Charles vroeg haar niet een huwelijk. Ja, uh, wat dat toch. Ja, ze zij was nogal getrouwd. Ja, ze ging uiteindelijk trouwen met uh, Parker Bowles, ja. dus die man. Maar daar heeft ze twee kinderen bij gekregen. En Charles ging natuurlijk... Met een kindermeisje, wat is dat? Een heel klein jong ding. Waar gaat hij nou met trouwen, joh? Ja, met, met uh, Daniel, uh, of, uh, Diana Spencer. Uh, de Lady Di is er mee getrouwd. Uiteindelijk uh, zijn ze elkaar toch blijven ontmoeten. En uiteindelijk lekt er in 1994, 1993 al gesprekken uit die ze er dus samen hebben gehad. Camilla en uh, Charles. En toen hadden ze ooit: Oh, ja, ja, klopt. Wij hebben nog steeds wel iets met. Uh, ja, ja dat is gewoon een beetje viezer, ik die Charles. Want hij wilde haar tampon zijn. Oké, okay. ja, ze, ze ja, maar goed, ze zijn alle twee dezelfde leeftijd, dus het is meer op zijn plek dan dat hij natuurlijk met uh, Lady Di was. Dat was toch wel een beetje een aparte... Uh, ja. Iedereen wil Lady Di aanraken, en dan had je zo'n hele enge man naast. Wat moet die nou? Die wil ik niet, Ik ga ik geen hand, geen hand van. Ge weg. Maar goed, in 1994 maakten ze bekend, toen scheiden ze ook. En uiteindelijk uh, zijn ze wel bij elkaar ingetrokken en ik, ik kan ze alle twee wel waarderen gewoon. Dat is veel meer op zijn plek dan vroeger met Lady Di. Ja. Maar goed, wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag had <coughs> het net al over. Dirk de Lint is vandaag jarig. Een bekende acteur. En hij heeft zoveel gespeeld. Ja. Ook dit, hè? Ja. Daar speelde die foute gast in. Hij was een, een NSB'er of hij was een... Nee, hij was, uh, hij was een Duitser, geloof ik. Hij was uiteindelijk... Hij was een vriendenclub natuurlijk. En hij is uiteindelijk overgelopen naar de Duitse kant of zo, is het, geloof ik. Hij was de volwassen... Oh, nee, het was de aanslag. De Aanslag heeft ook ja. gespeeld. Dat was ook een mooie film. Ja, ja, ja. De man. Uh, Unbearable Lightness of Being heeft Jokker gespeeld. Een van de Amerikaanse film. Hij okay. heeft vooral in Amerika heeft hij hele grote rollen gespeeld. Poltergeist, Ja, series toch weer teruggekomen, ja. hè? Hij had gewoon geen zin meer om uh, nee. daar te zijn, hè? Nee, toch uh, uh, uiteindelijk. Uh, maar geen... ik zie hier wel Spider-Man into the Spider-verse. In 2018. Kingpin. Ja. De fictieve schurk. Oh, leuk. Oh, wat leuk. Dat is niet zo lang geleden. Ja. Dus. Nou ja, goed, ja hij speelt vooral in deze film tronke. Goed, uh, hij is vandaag 71 geworden trouwens, om het volledig te zijn wat hij allemaal. Uh... Zeker. En vandaag is ook David Hasselhoff jaren. De half. Oh, de, de half is van. Is het die ene plaat? Nee, dit is het origineel. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. The, the night rider. Dat heeft hij echt uh, gespeeld. Uh, dat was natuurlijk midden jaren 80 tot uh, ergens uh, jaren 90 of zo geloof ik. Uiteindelijk uh, ging hij nog even meer trainen, want hij was al vrij strak. En toen kwam hij in. Baywatch natuurlijk. Ja. De HAF. En er is veel over de Haf te zeggen. Hij is natuurlijk zwaar onder de alcohol geweest. Hij is toen een gegeven gefilmd door zijn dochter, toen die echt helemaal ja. uh, laafloos een uh, hamburger probeerde te eten. Toen vond hij zo gênant, dat had ze op het net gezet. Toen dacht hij, ik, ik moet nu, ik moet weer opgenomen worden. Toen is hij, uiteindelijk is hij naar uh, Betty Ford Kliniek gegaan. Niet maar één keer, al meer keer. sterke benen die de wilde kunnen dragen. Hè? Ja, dat, dat, is al, ja, maar hij is wel een je Wist je dat, uiteindelijk, dat hij uiteindelijk ook nog in 1995 een kind van de verdrinkingsdood heeft gered? Nee. Echt? Ja, ja. Oh. hij heeft ook nog wel slachtoffers. Dus het, dus dus het B-watch heeft wel zijn... Uh... Blijkbaar. Ja, dat <laughs> dus is, dus is wel bijzonder. opgeworpen. Ja, ja, ja. Maar hij is gelijkjarig en uh, ook even oud, precies even oud, als Tee -Lau. Maar die kan het helaas niet meer navertegen. Nee, wat zei hij ook al bij Giel, Giel Belen zegt niet oud. Als ik het over zou doen, zou ik weer net zoveel gaan roken. Gast. Ja, doe jij je steen, draag jij je steentje even lekker bij, of ja. hè? Ja. Lul. Nou, doe maar even een stukje dan. <laughs> Ja, we denken, waar, waarom moet je het dan nou zeggen dan? Weet je wel, je gaat dood aan keelkanker, je hebt je eigenlijk kapot gerookt... en dan moet je nog even zeggen, ik zou het al precies zo gedaan hebben. Nee, echt uh, handig gezet. Dit vond ik wel een goede plaat, trouwens. Iedereen is van de wereld. zeker. Goeie plaats. En kan je volgens mij voor heel veel dingen gebruiken... om dit er weer onder te plakken gewoon. Laute, hij is helaas al overleden natuurlijk al in een ja. tijdje geleden. Goed, Vandaag uh, wordt hij, ik had hem net bij me. En eh, grappig als, als je altijd weer dat soort filmpjes tegenkomt. Ik heb het over Res, uh, Ron Ashton. Uh, hij wordt vandaag uh, 52. Hij wordt vandaag 52. En hij is vooral bekend omdat hij samen met uh, de Stuurtjes van Iggy Pop speelde. En hij legt dan ook even uit hoe dat werkte. At that time heb uh, three finger barcord. So a lot of just, uh, you know Hij zegt dan we hebben het ook gewoon één greep en dan gewoon luid spelen flink hard luid spelen en één uh, uh, akkoord gewoon elke keer anders pakken Leuk, echt, dit vind ik grappig. Hoe heet om... deze man? Deze heet Ron Ashton. Oké, okay, want ik heb een andere, Want ik denk, straks uh, wil ik dezelfde vertellen. Nee Tom Fletcher is ook vandaag jaar. die wordt uh, 46. En hij was uh, zanger, gitarist en componist van, van McFly. McFly? Ja. Is dat van uh... ja, Back to the Future? Hello, McFly. Ja, nou ja, die band is dus doorgebroken met, uh, kijk hoor. Uh, ja, met wat? Ze zaten in het voorprogramma van Bastard. En hij heeft 10 nummer 1 zit geschreven. Waarvan er drie voor busted, de overige zeven van McFly. Oh, oh wacht, Bastard. Ja, Year 2000 was een grote hit voor hun. Oké. Okay. Ja, die heb ik wel heel vaak gedraaid. Heel lang, oh, lang dan, dan kom, wordt dat de Jolandekeuze misschien wel. Oeh, oh. is dat, of is die te ja. heftig? Nee, dat kan wel hoor. <laughs> nee, dus... Nou, we hebben de laatste volgens mij uh, uit België gedraaid. Uh, we hebben natuurlijk weer dance around van... Uh, ja, uh, ja, goed. ja maar, die band, uh, dat was ook uh, vrij dat Goed, Vandaag wordt ze 67. Zal ze met pensioen gaan of niet? Ja, eh... Um, zo veel is geschaft. We schaffen dat. Angela Merkel vandaag. vandaag. Ja, graag. Angela. Zeven. En ze komt natuurlijk ook uit Oost-Duitsland. En ze had wel een heel goed contact met het Westen dus Ze is niet echt opgesloten geweest. En ze is natuurlijk ook heel vroeg al met politiek bezig geweest. Oud-leerkrachten uh, en medeleerlingen zeiden altijd van... Onopvallend. Zat ze bij mij in de klas? Oh, oh, dat was het meisje helemaal achter? Ja, maar ze was wel echt heel goed in haar leiding. En dat heeft ze ook wel uitgedragen. En uiteindelijk ging ze in 89, 1989, 1989, dezelfde in voor de DDR-burgerbeweging. Nou ja, en uiteindelijk op 9 november 1989, 1989 ging de muur naar beneden... En toen kwamen we dat reden. Nou, die heeft ze beetgepakt en ze heeft toch een hoop dingen voor elkaar gehad. Oké, okay, We Shove Das was niet helemaal goede, ja. kredische, de wereld in slingende. Maar ik ken niet altijd de score. Hè? Goed, tot zover even de, de verjaardagen. Ja. Ja. Straks de Zandvoortse berichten, want we zijn er al bijna alweer aan toe. <lacht> Eerst even lekker. psychedelische muziek. Psychedelische muziek. Molly's Mouse Maus hebben er een nieuwe plaat uit. The Golden Casket. Lieve Leiden. Made <laughs> up. Gasket. Ik ga zeker wat meer werk van dit cd'tje draaien. Ik ben wel nieuwsgierig. En dit was zo weer mooi als maus. Dus het is zaterdagmorgen het is ook weer tijd voor even de Zandvoortse berichten. Het is half negen. Zandvoortse berichten. Zeker. Nou, er schijnt dus in Zandvoort toch wel heel veel zieke kastanjebomen te staan. Althans, dat willen ze in kaart gaan brengen. Diverse bomen hebben allerlei bloedingen. En ze zijn niet direct dat ze omvallen. Maar het gaat langzaam geleidelijk aan wordt het minder. En mocht je zelf nou denken van... hé, hey, er zitten allerlei rare plekken in die boom. maar gaat dan bloeden. En uiteindelijk wordt dan het grijze. En uiteindelijk al eerst een beetje roesachtig. En uiteindelijk komen er druppels uit. Oranje, stroopige vloeistof. En uiteindelijk gaan de dingen afsterven. En je ziet vooral aan de bovenkant van de boom... het bomendek wordt dan niet helemaal compleet. Er vallen gaten in. En uiteindelijk uh, zijn er dan schimmels te vinden onderaan de boom. Je kent het wel, Eeuw. schimmels en ja. uh, oesterzwammen. Ook wel weer mooi om te zien in de natuur, maar ja, het betekent wel dat de boom dus ook ja, de boom is, uh, gaat eronder. Gaat eronder, dus uh, dan moet er toch wel wat uh, gebeurd worden. Dan, ja, dan gaat hij. Ja hoor. Zeker. Uh, moet hij die tak ook nog even? Nou in de versnippera. Het is klaar. Goed. Uh, klaar, dus wees <laughs> scherp op de bomen om je heen, want ze zorgen wel voor stuurstoffen. Ja, zeker weten. Ja. Uh, komende woensdag is weer het uh, programma De Krochten. En dat is te beluisteren op, ons, op deze radiozender van 8 tot 10 uur. En er is een nieuwe aflevering en die, uh, uh, die heeft een hele bijzondere gast. Dat is Faye En Samen met haar nemen presentatoren Pim Groof en Dick van Duin... de luisteraars mee naar het begin van de jaren 80. Want uh, zij bracht uh, toen haar eerste album Sound on Sound uit. En sindsdien is ze niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap. Uh, dus uh, we gaan uh, samen met haar uh, terug uh, naar de wortels van de Nederrock... Weet weet het, maar die heb je het de laatste vele gehoord op de radio dan? Nou, ik een hit ik van de... nou misschien kunnen we zo. Uh, ja, ik vind het goed. Uh, ze had een paar aparte, had een aparte vrouwen. Ik bedoel sowieso wel uh, lekker. Een beetje dwarsige muziek Vond ik het altijd wel. Ja. Maar goed, dan zit je in een programma uitgedrochten. Dat je denkt. Goed, leuk. De drochten, nee, de krochten. De, de krochten. Ja. Uh, drochten uit de krochten. Nou goed, maakt het ook allemaal niet uit. Het is heen, ja, zeker. Goed, unieke ervaringen zijn uh, om te delen. En wie wil weten wat er in Zandvoort allemaal te doen is en wat er te zien is... Uh, moet je even kijken op de website visitzandvoort.nl. Begin deze maand uh, is er een nieuwe inspiratieplatform dus gelanceerd. Shake Your Experiments. Zandvoort Marketing zit erachter. Bewoners en bezoekers van uh, Zandvoort kunnen daar allerlei dingen op plaatsen. Momenteel zijn er... De ruim twintig verzameld. En uh, vul ze aan. Want ik bedoel, uh, dan kan je daar op de plaats uh, op, op gaan zoeken. Weet je, wat je denkt van hé. Hey. En daar kunnen ook wat minder uh, bekende pareltjes worden genoemd. Zoals schommelen aan zee staat hier. En wandelen met herten. Ik dacht ze allemaal dood waren. Want, uh, nou ja. <laughs> wandelen met herten. Die van Halvermegen, die levert in ons hart door. Dat sowieso. Goed, nog meer. Nog berichten. Nog meer berichten. Berichten? Yeah. Ja, ik heb ze berichten. Ik, ja, ik heb eigenlijk niet echt veel meer. Oké. Okay. Nou goed, het schijnt dat, uh, ik zie hier nog... Uh, de, oh ja, met de Watertorenplein zijn ze fanatiek bezig natuurlijk. Uh, het koopovereenkomst is gesloten en de gemeente deelt in de opbrengst van de Watertoren. Uh, het is ongewijzigd. ze hebben er uh, Zo gekeken. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het moet er wo, er worden gebouwd. Vier woonlagen. De bovenste etage wordt uh, openbaar toegankelijk, dat je daar nog naartoe kan... En het bovenste gedeelte wordt natuurlijk ook nog steeds uh, gebruikt... voor mobiele communicatieapparaten. Er komt nog steeds een straalverbinding uh, met noodhulpdiensten. En uh, er is flink gesproken met omwonenden... om te kijken hoe zij erin staan. En het schijnt allemaal wel op één lijn te zitten. De woonlagen was nog wel een beetje... daar zaten ze over te praten van hoeveel woonlagen moeten er komen. Ik dacht gewoon dat, het, dat er echt hele grote huizen kwamen... maar die zijn dan opgedeeld in woonlagen voor verschillende appartementen. Nou goed... Uh, tot zover, je hebt er nog één. Nou, heb we hebben wel een, uh, een 15-jarige Zandporter. Ja. En die uh, dat is een karter, Lester Ellenkamp. En die is dus uh, met, uh, heeft een tweede ronde van het NK Rotax Max. Heeft hij gewonnen, de mission, gewonnen, hij staat op tweede plaats. Dus de afgelopen weekend, vorig weekend heeft hij de nodige punten gepakt om uiteindelijk als tweede te eindigen in het dagklassement. Okay. Dus dat mag ook gezegd worden als wij een kampioen in ons dorp hebben. Nee, goed, nog wat dingen over doorlaat bewijzen voor bewoners van Bentveld. Uh, ze zouden het ook eerst niet zouden ze uh, eerder afsluiten. Niet bij de Nieuw Unicum, uh, maar het wordt nu afgesproken, afgesloten bij de Viersprong bij uh, Haringshuis uh, Aardenhout. Uh, en het is het ook van donderdag 2 september, uh, 12 uur nachts, tot maandag 6 september. Uh, is het. Uh, ja, alle mensen mogen niet door die geen door, doorlaatbewijzen hebben. Dus uh, dan moet je omdraaien. Kijk even op www.doorlaatbewijzen.nl Zandvoort. En, uh, nou goed, dan kan je, kijken, kan je laten informeren. duurt nog wel even, maar voordat je weet is het alweer zover. Goed, tot zover de Zandvoortse Hebben we nou eigenlijk al een hit uh... gevonden? Nou, we hadden het erover, over Velofsky. Ja. Maar uh, ja, ze heeft hier iets met Mike Baudet en... Uh... Dat is een Christmas-borstheer. Uh, nee, gaan... Dat gaan we niet doen. Het is net lekker warm. Ja, Dan gaan we niet de goden afroepen om straks uh, nog meer water of sneeuw over ons nee, heen te is gewoon een, een, een kerstzangeres, uh, lijkt wel. Iets met animals had ze ooit. Iets van, uh, Angels was. are among us, geen animals. Nee, goed. Engels, nou, we, we zoeken ah. hem nog even op. De, de, de, de Jolande Keuze doen we eerst nog even een ander plaatje. Even een fijne plaatje van sneeuw Nederlands beetje. What gives you the kicks? What gives you the kicks? I think I got it, but I'm not gonna cry Don't wanna wait till it's over yeah. And nothing has changed, you've been away too long Wat gives you the kicks uit? En daar uh, zitten er ook al uh, van Arthur Baker alleen geluidjes in. En, uh, nou goed, dat uh, is duidelijk te horen. Fix hoorden dat zeker. Het is uh, 20 minuten voor uh, 10. Uh, straks natuurlijk naar 10 een goede morgen voor het live vanuit deze studio. Dat is tegenwoordig allemaal weer even veranderd. En gelukkig ook wel prettig dat er geen uur non-stop tussen. Zit. Goed, je in antwoord en uh, nou goed, blijf, blijf op je plek. Ga nergens naartoe. Vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over de ANWB-alarmcentraal is klaar voor de pechfoto's. Ze hebben we sowieso 4000 huurauto's klaarstaan in Europa. Omdat ze weten gewoon heel veel mensen blijven gewoon in Europa. En er zijn ook altijd mensen die zeggen van nou, we zijn ons Ad Antoinette en Ad uit Oosterhout. Die zeggen we zijn onderweg met uh, onze vaste caravan. We hebben de uh, QR-code bij de hand en een vaccinatiebewijs. Maar we zijn nog nergens gecontroleerd. We willen gecontroleerd worden. We hebben die dingen niet voor niks. En zo zijn er een aantal mensen die zeggen: overstel zelf van: uh, Eentje heeft een PCR-test. En ze gaan naar Frankrijk. En hij is, hij is nog, nog maar zes uur geldig. Dus ik hoop niet dat we ergens een vertraging op doen. Want dan kunnen we weer opnieuw laten testen. En dat zegt ook ANWB. Die kijkt. Uh, echt neem de tips ten harten. Kijk waar je kan testen. Maar je, voordat je weet moet je ergens langer blijven. En dan moet je weer een testlocatie opzoeken om je weer te laten testen. Ja, dat is allemaal niet meer gratis. Hè? Dat loopt nog hartstikke op. Er zijn nog wel stats. Mijn dochter had eerst zeg maar, een betaalbare test. Aangevraagd en toen kwamen we erachter oh, die, die, die kan je ook gratis testen. Nou, dan doen we een gratis test. Maar je moet het wel allemaal wel afstemmen op het feit van wanneer ga je weg en wanneer ga je testen. En het is me zo lang geldig, wanneer krijg ik de testuitslag binnen. Want daar zit nog vaak wel wat vertraging op de lijn. En kan je, dan wel, kan je die test dan wel voorleggen of moet je daar ter plekke weer een test gaan doen. Ja. Oh mijn god. Nou, dat is best wel wat te doen. En hou het mondkapje natuurlijk op. Maar goed, hou vooral je telefoon bij de hand en uh, wees flexibel. En uh, nou ja, goed, dat zijn een beetje de tips van de ANWB. En uh, bij elk gebied is weer een ander, uh, ja, ander protocol voor uh, COVID-19. Dat zeggen ze in ieder geval. Nou, weestelaars goed. Ja, goed. Het was een Duitse meisje die was eind uh, juni het mikpunt van spot nadat Duitsland tijdens het EK-voetbal werd uitgeschakeld door Engeland. Ze wil graag anoniem blijven, maar uh, ze, ze, ja, ze werd dus gewoon echt. Uh, ze haalde tranen met tuiten. Ja. En ze werd echt keihard uitgelachen. En een Engelse voetbalfan vond het wel zielig. En die besloot geld in te zamelen. Om aan te tonen ja. dat er ook uh, sportieve Engelse supporters bestonden. Hij mikte op 600 euro, waarmee de ouders van het kind hun dochter konden verwennen. Na zijn actie ontving de fan, net als het meisje, haatberichten. Maar waarom? Waar, wat meisje heette? Had ze een name naam waardoor ze. Nee, maar omdat ze gewoon echt tranen met tuiten huilden bij het verlies van de club. Oh! Dus ze hebben, toen was hij ja. in beeld gekomen en toen had ze ja. haar gewoon. Maar goed, dan moeten ze wel kunnen achterhalen wie het ja. is. Dat hebben ze allemaal kunnen achterhalen. Dus. Maar ja, feestherkenning. Ja, de, de familie vroeg de privacy van het kind te respecteren. He, dat vroeg de familie aan, uh, aan de media. Ja. En ze wilden ook het opgehaalde geld te hebben. Onze dochter wenst de donaties te schenken aan Unicef. Oh, mooi. En jullie goedheid komt goed terecht. Dus de, de, de, Ze hebben dus ook iedereen uitdrukkelijk bedankt... voor de steun en de genereuze donatie. Ja, dus ze hebben we ook, ook heel veel uh, zorgmedewerkers... hebben natuurlijk ook die duizend euro ges, geschonken aan de Goede Tool. Want die hadden ze natuurlijk ook helemaal niet nodig. Met mijn collega's nog een discussie over gehad. Maar goed, verder... Um, uh, ja, dat is natuurlijk wel mooi... Uh, dat, dat ze natuurlijk alles kunnen achterhalen. En ik hoorde vandaag ook al een stukje... Over over, op de radio 1 over dat ze die daders van Peter R. Vieshoff zo snel hebben kunnen op traceren. Ze hebben natuurlijk via oh, waarschijnlijk wel faceherkenning allemaal camera's aan. En op de snelweg hadden ze binnen een paar uur hadden ze die verdachte al in de cel zitten. En aan de ene kant krijg je dan het gevoel van: Oh, dat is wel mooi, maar ze kunnen dus echt alles uitzoeken. Hoe is het met mijn privé-informatie allemaal? Ligt dat ook allemaal op straat? Ja, Ja, blijkbaar wel. Nou, en gaat het soms ook ver dat er, zeg maar, er schijnt een verhaal te zijn van een vrouw die nog niet wist dat ze zwanger was. Uiteindelijk al een pakket kreeg, een kraampakket. En haar gefeliciteerd van... Gefeliciteerd, wij hoorden dat u zwanger was. En ze ik er niks van. Maar ben ik zwanger? Ben ik zwanger. Maar via haar zoekmodus hadden ze kunnen achterhalen. Van, zij, zij moet gewoon wel zwanger zijn. En het is ook haar, het goede punt dat ze zwanger kunnen zijn. En haar leeftijd en haar carrière. Alles bij elkaar hadden opgeteld. Die vrouw moet zwanger zijn. Terwijl ze zelf nog geen idee had. Ze dat willen, is een verhaal. Ze, of ze willen weten is... hoe ze zanger kon worden of zo. Ja, blijkbaar heeft ze ja. dingen opgezocht. En hebben ze ook uitgerekend dat het een goed punt zou zijn. Ja, het gaat heel ver met die big data. Hè. Je, maar goed, ze zeggen altijd bij big data... de naam wordt eraf geknipt. Maar soms vergeten we dat. Zoals dus ook als je bijvoorbeeld uh, gaat kijken naar een uitvaartverzekering... dan krijg je allemaal uh, kisten opgestuurd en zo. En uh, proef liggen. En, uh... Dat heb je zelf toch ook. Als je wasmachines hebt gezocht... dan kreeg je ja. toch alleen... dat zal met lijken kisten hetzelfde zijn natuurlijk. Leuk, ik weet niet of die reclames er te zijn trouwens, nee, dat denk ik niet. Goed, even tijd voor die landenkeuze, als ja, blijven we praten. En, oh, jij heeft uh, hem zelf uh, klaarstaan, hè, zei je, of moet uh, Doe jij maar, ik, do ik bedoel, ja. Uh, we doen het vandaag, omdat... Uh, we doen... uh, donderdag uh, is Velofsky, uh, nee, woensdagavond om acht uur... is Velofsky te gast bij het programma De Krochten. De Krochten. En daar is ze zelf live, uh, echt live aanwezig. Dus uh, okay. je kan ook kijken naar de studio, hè, ondertussen, okay, dat is als leuk. je dat wilt doen. Dus uh, ik zal haar aanzetten... Ja, Zeker opstandige Don't vrouw in de jaren 80, mogen. 1983. Een van de grote hits. toen. Oh, this 1983, Don't Feed the Animals. Ik terug even kijken wat ze er nog meer uitgebracht. Het laatste werk is uit uh, 2010. Ose Wossi En dan zingt Velovski voor De Kleinste. Ze heeft daarna ook best wel heel veel Nederlands dingen gedaan. Oké, Erik uh, of het, uh, het kleine insectenboek uh, heeft ook een hoorspel gemaakt. Nou goed, de, ze komt dus af uh, aankomende woensdag. Komt ze naar de studio en gaat ze, wordt ze geïnterviewd over de jaren 80. Altijd ja. leuk. En toen was het een beetje opstandig. Daarna is het een beetje toch wat zoetsappiger geworden blijkbaar. Dat je een ander soort uh, uh, muziek gaat maken. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toeboekleefd. Het loopt tegen tien uur. En uh, Een van de dingen die ons bezighoudt is het water natuurlijk. Hoe is het nu verder vergaan? In Nederland valt het allemaal nog mee. Duitsland, België is het veel heftiger natuurlijk. Er is flink geld, veel geld opgehaald natuurlijk. En wij uh, in uh, Noord-Holland maken ze zich ook wel een beetje druk. Maar... Het haalt het niet meer wat het daar allemaal was. Nee, het gaat allemaal via Rotterdam en zo. Uh, ja. Daar gaat het, uh, het land uit. En ik zie hoe dat ze hier flink aan het investeren zijn geweest. Bewe uh, beschermingsprogramma voor veilig wonen. Het budget was uh, van 2007 tot 2050 een budget van 7,4 miljard. En dan zie je op verschillende punten waar er zoveel geld is geïnvesteerd. Vooral in Limburg, maar ook in Brabant is flink geld geïnvesteerd. Daar zijn de bedragen onder de 2,3 miljard. Dus uh, ja, we hebben flink toch al gewerkt aan die... Uh, aan het watermanagement. Uh, het ja. komt misschien ook omdat wij een koning hebben die, dat, uh, die daar leuk wel vind. mee bezig is. Ik vind het wel leuk. Die vindt het wel brand. Ja, ja, ja. dus, Ik heb nou... een, een mooi bericht. Er een, een, een jongetje is op twee jaar geleefdheid ontvoerd. En zijn vader is dus gewoon bijna een kwart eeuw bezig geweest om zijn zoon te zoeken. Ja. Is echt het hele land doorgereest. Hij heeft tien motoren versleten. En uh, hij heeft hem uiteindelijk gevonden. Meerdere keren dacht hij dus dat zijn vermiste zoon er was. Maar er werd steeds een DNA-test gedaan. het bleek dus steeds niet zijn zoon te zijn. Maar nu heeft hij. Mag niet gewoon komen. iemand van straat? mij lijkt heel erg op mij. Ja, ja zoiets. <laughs> maar ja, hij werd dus in een bijgelegen provincie, Henan, uh, gevonden. na nou een samenwerking tussen de provinciale politiekorps. Ik vind het knap dat hij. Dat vader ook zo doorgezet heeft, hè? Ja. Dat je gewoon zo lang blijft zoeken. In 1997... ja, je werkt, je, echt, de Mensen kunnen heel dwangmatig zijn, dat dus je denkt, nou, werk wel mee, Jezus. Ja. Hij wil dat kind weer laten prikken. Nou, dat is goed hoor. Doen we meteen ook even een PCR-test. Hebben we dat ja. ook gehad. Maar het verhaal van Guo, van, de, van die, die man dus, die uh, uh, dient als inspiratie voor de in 2015 uh, verschenen dramafilm Shigu. Dat betekent Lost and Love. Oh, ik heb pas net zo'n een... film gezien erover, ja. Dat is ook vrij heftig. Ja, ja. Tijdens zijn jarenlang zoektocht in voor andere kindvermissingen. En, uh, want het schijnt dus dat in, in China... Uh, jaarlijks vele kinderen worden ontvoerd en verkocht. Oh, ja. En in 2015 werd het aantal al op van 20.000. 20 huh. okay. Moeten ze het dus in Nederland doen, zeg? Ja, ik, bijzonder dit. En ja. hoeveel motoren had hij ook weer versleten? Tien. Tien motoren. Ja. Zoveel nieuwe banden heeft en hij nodig En 24 hadden. jaar lang is hij op zoektocht geweest. Ja, hij heeft het uiteindelijk gevonden. Maar ik, ik vind het wel jammer dat er niet een leuke... De auto is van, uh, van hun samen. Ja, je ziet hier wel een filmpje. Ik zal hem wel even delen. Dan kunnen we op het gemak nakijken. Dat is goed. Doe het maar even. Goed. Even de leuke plaat die de afgelopen Week maandag binnengekomen. De Snuts. Always. Lekker een scheur de gitaar op de, de vroege mooi. Nou, vroeg zegt bijna tien uur. ouders. ze hebben lekker. op? tijd niet om uit bed te laten komen? Maar nou, goed, vorige week was ik er niet. Dus, nou, volgens mij heb ik tegen tien in bed gelegen. Dus, nou uh, ja, goed. Ja, sorry, is dat snoertje los. Ik moet hem toch eens even naar laten kijken. Ik weet niet wat dat is. Ja, goed, het schijnt in de plaat te worden. Goed, het is uh, toepak leeg. Straks tot tien een morgen zalt voor natuurlijk sluts. En uh, uh, dat heet uh, de snuts. Je hebt de sluts en de snuts. Daar hebben ze niet goed over nagedacht, denk ik. Goed, Always hier bij Toebak Leeft. Ja, wij gaan ook altijd met door. Vandaag de jongste astronaut, um, die gaat de ruimte in. Dit is een uh, leerling. Hij is een, uh, een zoon van een, uh, wat was het ook weer, investeringsmaatschappij. Zijn vader is directeur daarvan. En hij had een bot gedaan om mee te gaan de ruimte in. En omdat er een miljardair bij uh, Jeff Bezos afhaakte, wat dus komt er toch niet uit in de agenda kom kwam keer naar voren en dat Jeff Bezos had zoiets. Nou, dan neem ik die leerling wel mee. Ik bedoel, het moet toch een beetje betaald worden. En het bot wat deze, deze vader had gedaan, dacht van: Nou, oh, dat accepteer ik. Dus dan nou moet deze binnen een paar weken. Deze Oliver Damon moet worden klaargestoomd om de ruimte in te gaan. En dan moet je echt in apparaten plaatsnemen. Ik bedoel, in de hefteling je, heb je enge apparaten waar je in moet. Ik weet toch wel, die, die adelaar onder de grond... Weet oh, je ja, ja, ja, die is wel leuk. Ja, ben dat echt heet de een... rok? De... Ja, ja uh, vogelrok. Ja, daar ben ik echt wel twee uur misselijk van geweest. Echt waar? Ja, oh. ik ben ook niks gewend natuurlijk eigenlijk. Gewoon een hele oude Ik heb ook door. geen hersenen in mijn pand. Dus als ik een klein beetje schud... dan komen die hersenen tegen mijn oh, bovenkant. Ja, je, je hoofdpijn. Daar, daar krijg je hoofdpijn van. Maar goed, deze Damien die gaat dus in training... en gaat dus in apparaten plaatsnemen. En dat noem je Destemo. Des nou goed, dat is een apparaat die zes assen heeft waar hij omheen kan draaien. En daardoor heb je het idee dat je totaal niet meer weet... wat boven, onder is, zijkant. Je raakt helemaal gedesoriënteerd. En daardoor kun je, kunnen ze kijken of jouw lichaam dat aan kan. Dus je moet er een trek in hebben. Ja. Maar goed, wat wel wel uit gaan ervaren... Wel, je gaat naar de rand van de ruimte. Je ziet de planeet op een manier dat je denkt van... is hij echt zo klein? Wat gebeurt is wel daar uh, alles? Dit is wel iets voor de flat-earthers. Ja. Dat ze dan zien dat de aarde niet... Uh... Flat is. Nou, ik denk uiteindelijk dat jeugd het eigenlijk allemaal gratis ticket moet krijgen om te beseffen waar ze mee bezig zijn. Mijn kinderen zouden eigenlijk al als eerste er naartoe moeten gaan. Hoe uh, uh, uh, Ophouden met die pakketjes te bestellen. Ja, jij hebt die aarde zo vervuild hoor. Nee, al die ik heb Ja, ik, bedoel, ik heb hun hem de wereld gezet, bedoel je. Ook? Dat. Nee, ik Zij. Dat echt, de meest onzingende dingen laten ze overkomen uit het buitenland. Nu moeten ze daar dingen voor betalen natuurlijk. Maar de jeugd moet echt realiseren dat zij echt aan, aan de beurs zijn hoor. Zij wijzen naar ons. Maar ik merk aan, aan mijn kinderen thuis niet dat ze echt de wereld willen veranderen, hoor. Dat ze het milieu willen aanpakken. Nee. Moeit niet. Nee. Dus er moet echt wat gebeuren. Ik vind het goed dat deze Olivier, Nederlander uit Brabant... dat hij met Jeff Bezos de ruimte ingaat. Okay. Mooi. Zeker. Is er is een heel zielig meisje geweest. Die heeft uh, zelf thuis een, uh, een mislukte zelfpiercing gedaan... in haar wenkbrauw. Oh, wat mooi. Samen met haar vriendje... En Leuk. de moeder weigerde, want ze mocht het niet en zo. En nou ja, nee. het gezicht bleef opzetten. Toen werd ze eigenlijk enkele dagen na de piercing in het ziekenhuis gebracht. Ja? Je kreeg ze vier hartstilstanden. Echt waar? En haar gezondheid ging snel achteruit. En ze werd opnieuw naar een nog beter uitgerust ziekenhuis gebracht. Maar het heeft niet mogen baten. Ze is zelfs geïntubeerd en ze is gewoon overleden. Echt waar? Door een wenkbrauw. Ik zit gewoon een beetje te lachen over iemand die dood is. Ja, dat is oh. zielig. WTF. What the fuck? Jezus, ja. gewoon omdat je met een piercing aan de gang gaan? Ja, ja, ja niet goed gesteriliseerd. En, uh, nee. Ja, een beetje eigenwijs en dat soort dingen. Ja, dat, dat, dit D komt ervan. Dus ja, wat, uh, uh, geen stukje staal meer door je ledematen laten... Echt, dat moet je gewoon niet meer doen. Nee. Dat is echt zo geweest ook. Nee. Lenny Kravitz zei het altijd. Als ik me, als ik me verveel, steek ik gewoon weer een stukje staal door mijn ledemaat heen. Daar heeft hij overal piercingen. Maar dit is wel een vrij heftig verhaal. Je dit. ziet het, er zit een risico aan. Ja, doe het niet. Een ontsteking is zo gebeurd hoor. Dat, uh, dat hoeft maar één... Uh, dat zie je al met corona. Hè? Dat het zo snel om zich heen grijpt. Eén zo'n klein dingetje. En een hartstikke idee, daar ga je. En dat is dus Ik ook had, met een uh, slechte bacterie als jij... Uh, Ik had niet helemaal een stap gemaakt naar... Uh, ja, maar ja, dan dus, dus zie je hoe kwetsbaar mensen menselijk lichaam kan zijn. Ja, nee, dat is waar. Nou, nee, goed, hou, hou, hou er mee op. Goed, we draaien nog één plaatje. En naar uh, Tine straks groeien mag je voor. Volgens mij kunnen we... even we soort plaatjes doen als dan, laatste? Kunnen we bijna afscheid nemen. Kunnen we bijna afscheid nemen. Voor mij is deze plaat wel grappig. Me Meesjes Pieters Psycho. Zo zegt het een mooi weekend. Spreek ja, elkaar volgende weekend. week. Hoi. They said your girlfriend's from the beaches. It's funny how everybody but me knows. I feel like you feel nothing. That's fine. Please leave this behind. You're losing your mind, calling me a hundred times. Time you drew a line and stopped. trick bateman put blame on anyone but you all kinds of ghosts down in your basement He you made me feel so useful and so used